zeiden de leiders van GroenLinks, SP en ChristenUnie gisteravond. De voltallige oppositie wilde dat Rutte naar de Kamer zou komen... omdat minister van Bijsterveld niet wil tornen aan de bezuiniging van 300 miljoen euro... op de hulp voor leerlingen met problemen. Maar Rutte zei dat de minister van Onderwijs het prima zelf af kon en bleef weg. De instroom van nieuwe studenten blijft hoog. De universiteiten hebben aan het begin van het studiejaar... een kleine 50.000 nieuwe studenten verwelkomd. De populairste categorie opleidingen blijft gedrag en maatschappij, met onder meer psychologie en sociale geografie. In Egypte zijn drie oud-ministers opgepakt die deel uitmaakten van het bewind van voormalig president Mubarak. Het Egyptische Openbaar Ministerie verdenkt de drie van verduistering en machtsmisbruik. Een van de opgepakte verdachten is de oud-minister van Binnenlandse Zaken. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor het dodelijke optreden van de oproerpolitie tijdens de protesten tegen het regime. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de prijzen van brandstof. Daarover is een motie aangenomen van de PVV en de PvdA. Ze noemen de hogere brandstofprijzen de afgelopen jaren onverklaarbaar. Omdat de dollarprijs gelijk is gebleven en de olieprijzen zijn gedaald. De kans dat de Guantanamo Bay-gevangenis dichtgaat is klein, heeft de Amerikaanse minister van Defensie Gates gezegd. Volgens hem is de tegenstand te groot in het Huis van Afgevaardigden, waar de Republikeinen de meerderheid hebben.